Tim ging vanmiddag ook op bezoek bij twee jonge mannen die ook iets met hedendaagse muziek hebben. Ze werken namelijk aan het departement muzikologie aan de KU Leuven. De eerste jonge man die je hoort is trouwens het lief van Rebecca uit het vorige fragmentje. Het is een kleine wereld die hedendaagse muziek. Maar ook deze mannen stellen zichzelf even voor. Ik ben Maarten Kwanten, ik werk hier aan de universiteit als doctor aan de afdeling muziekologie en ik ben vrijwillig programmator van de nieuwe reeks, Concertorganisatie voor Hedendaagse Muziek. Ja, ik ben Klaas Koelembier, ik werk hier ook op de faculteit Letteren bij Muziekologie als wetenschappelijk onderzoeker en ik heb de voorbije jaren eigenlijk de redactie verzorgd van het programmaboek voor Transit Festival, ook een festival voor nieuwe muziek en vooral een creatiefestival. Er uh, wordt hier aan de afdeling muzikologie veel uh, onderzoek naar hedendaagse muziek uh, verricht. Uh, ja, absoluut. Er is eigenlijk um, binnen muzikologie een, een soort driedeling in verschillende muzikale periodes. En uh, er is uh, momenteel een project lopende over um, tempo in muziek na 1950, waarin een vier, vijftal mensen bij uh, betrokken zijn die zich dus exclusief eigenlijk met nieuwe en hedendaagse muziek bezighouden. Mm. Maarten, ben jij ook bij dat project betrokken? Ik, ben in hetzelfde, ik werk in hetzelfde project als Klaas, ja. Dus uh, tempo en tijd in muziek na 1950. Mm. En jij... Uh, Maarten, bent eigenlijk de man achter de Nieuwe reeks. Uh, er werkt nog wel een aantal mensen mee, hè, maar uh, jij bent nu vandaag zeker de vertegenwoordiger en de voornaamste programmator, denk ik. Uh, de Nieuwe reeks, wat is dat juist? Wel, uh, de Nieuwe Reks is een organisatie voor hedendaagse kunstmuziek hier in Leuven, en wij programmeren per jaar in 10 à 15 concerten in voor een najaar, tijdens het academiejaar, het is ook sterk gericht op studenten, concerten die um, in het teken staan van hedendaagse muziek. En onder hedendaagse muziek verstaan wij muziek van na 1950 tot vandaag. Dus het kan zijn dat er een programma bestaat waarin werken van jaren 50, jaren 60, maar evengoed uh, composities die een aantal weken geleden gecomponeerd zijn op het programma staan. En kan je daar wat voorbeelden van geven van mensen, voor mensen die niets over uh, hedendaagse muziek weten? Ja, bijvoorbeeld de Canon uh, die zich al gevormd heeft tijdens de laatste vijftig jaar. Daar zitten toch wel wat bekende namen tussen. Ik denk dan aan John Cage bijvoorbeeld... Um, Steve Reich, het zijn mensen die uh, jaren geleden nog bij Cultuurraad in Leuven te gast zijn geweest. Soms. En die ondertussen uh, de grote namen van, van de hedendaagse muziek zijn. Uh, recenter um, componisten die op het programma gestaan hebben zijn uh, Grisette bijvoorbeeld, is een Fransman. Een hele hedendaagse componisten, Serge Verstokt. Uh, het Antwerpen is een, is een Vlaamse componist die tegenwoordig uh, zeker muziek van wereldtop schrijft. Heel jonge mensen dan Jans en Stefan Prins, die twintigers zijn en die ook heel regelmatig bij ons op programma's zijn. En de Nieuwe Reeks is eigenlijk een organisatie die erg gedragen wordt door eigenlijk jonge mensen. Is, uh, is, is nieuwe muziek, hedendaagse muziek, ook iets dat vooral bij uh, een jongere generatie leeft? Goh, ik heb niet de indruk als ik, als ik op concerten kom in het Vlaamsland land dat per se jonge mensen zijn. Maar ik heb wel de indruk de laatste jaren dat er een, dat er een stevige scène aan, aan jonge mensen terug aan het, aan het opstaan is die, die hele eigen ideeën hebben wat betreft hedendaagse muziek. Dus er, is, er, is daar wel, er, er zit daar beweging in. Uh, rond, rond conservatorium van Gen bijvoorbeeld is er, is er ook zo een, een groep van mensen die zich, die zich achter, heel sterk achter uh, hedendaagse muziek scharen. Die... Een, ...een beweging rond muzikanten, componisten... ...en wij als muzikologen proberen daar, daar met de nieuwe reeks ook aan, aan bij te dragen, uiteraard. Uh, en komt er veel volk naar de concerten van de nieuwe reeks? Wel ja, eigenlijk uh, de laatste tijd werkt dat, begint dat goed te werken... We bestaan ondertussen ook al een jaar of uh, acht, negen denk ik, bijna tien jaar... ...en uh, in het najaar hebben we drie concerten gehad... Waar, waar altijd minimum 60 mensen waren, 60, 70, 80. Dat zijn concerten waar er zelfs over de, over de 100 mensen aanwezig zijn op een concert. Dus eigenlijk, eigenlijk valt, dat, valt dat wel, wel best mee, eh, gezien de moeilijkheid van het genre. Of dat, dat de naam hedendaagse muziek eh, roept altijd schrikbeelden op, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat is wel duidelijk. We gaan straks nog proberen van de mensen te overtuigen dat het echt niet zo vreselijk is allemaal. Maar uh, eerst, uh, uh, een andere organisatie die uh, concerten organiseert in Leuven is uh, Transit. En uh, Klaas, wat is Transit? Wel, Transit is eigenlijk um, een onderdeel, kan je zeggen, van het festival van Vlaanderen, Vlaams-Brabant. Um, en is eigenlijk een heel gebald festival dat altijd doorgaat in het laatste weekend van oktober. En gedurende um, twee dagen en een vooravond eigenlijk uh, worden een tal van concerten gepresenteerd waarin het accent sinds de laatste jaren eigenlijk vooral ligt op het creëren van nieuw werk. Dus Transit zelf als festival geeft opdrachten aan componisten, maar ook de ensembles die uitgenodigd worden kunnen opdrachten geven aan componisten om nieuwe werken te schrijven. En um, in die zin is het echt een, een creatiefestival geworden de laatste jaren. Vroeger werd er meer met bepaalde thema's gewerkt um, die dan de rode draad vormden, maar nu gaan we dus echt voor... Het nieuwe werk, met vorig jaar een, een, een goede tien nieuwe werken eigenlijk op drie dagen tijd, wat toch uitzonderlijk is, denk ik. En jullie bereiken zo ongeveer hetzelfde publiek, denk ik dan? Gedeeltelijk wel, denk ik, maar het werkt toch precies op een, op een andere manier. Um, het publiek van transit is, is wat groter. Het is ook een, een grotere organisatie waarin wij uh, uh, eigenlijk thuis zijn. Je draagt ook het Festival van Vlaanderen mee natuurlijk, waar, uh, waar je um, ja, toch een, een, een ruimer publiek mee kan bereiken. En transit richt zich ook door de... Keuze voor een heel breed veld van internationale componisten richt zich ook duidelijk op het internationale veld. Dus het, het wordt um, programma boeken en zo worden ook altijd tweetalig gemaakt. En we willen echt een forum zijn voor mensen uit binnen- en buitenland die tijdens het festival elkaar kunnen ontmoeten en kennismaken met elkaar en met elkaars werk. En uh, wie maakt de keuze van de componisten die worden in uh, opdracht krijgen? Well, Mark Laaren is eigenlijk uh, de bezieler van het festival de, de oprichter ervan uh, doet sowieso de programmatie voor het festival van Vlaanderen en dus ook voor transit en hij maakt eigenlijk de keuzes um, hoofdzakelijk welke componisten uitgenodigd worden kiest ook welke componisten bij welk ensemble goed passen, want het, het is wel belangrijk dat een bepaald type van componist zal bij een bepaald ensemble goed liggen dus die combinaties zijn ook wel belangrijk en kiest zo volgens bepaalde stromingen of, of dingen die opvallen in het inter, internationale circuit, um, kiest ...zijn mensen aan wie opdrachten gegeven worden. En uh, doet hij dat goed, uh, professor De uh, Goh, wie ben ik om daar iets over te zeggen, natuurlijk. Um, hij is jouw baas eigenlijk, dus je kan is, er eigenlijk niks verkeerd over zeggen. Hij is tegelijk ook mijn baas. Ik, ik ben eigenlijk zelf uh, dus voor, namelijk bezig met het programmaboek samen te stellen. Dus wat ik meestal... Doe is post-factum, als de keuzes gemaakt zijn, ontvang ik teksten van, van de componisten die dan hun werk eigenlijk uitleggen. En dat is heel boeiend natuurlijk, want vaak is zo'n tekst eigenlijk het, het allereerste wat we van een werk te zien krijgen. En um, het valt mij elk jaar op dat er he, altijd heel verschillende componisten gekozen worden, maar dat al die componisten heel bewust bezig zijn met wat ze doen. En, en dat je telkens een, een, een duidelijke tekst krijgt waarin de componist probeert uit te leggen, want dat is iets wat bij nieuwe muziek... Uh, meer en meer gedaan wordt en ook zeer zinvol is, denk ik waar een componist de tijd krijgt en de ruimte krijgt om uit te leggen wat hij aan het doen is en de manier waarop en zo. en uit die teksten blijkt toch altijd dat die componisten uh, zeer zorgvuldig geselecteerd zijn dus, en mijn persoonlijke overtuiging is dat dat uh, zeker op een, een zeer goede manier gebeurt het is natuurlijk een, een onvoorspelbaarheidsfactor ook, um, je kan een componist kiezen, maar je weet nog niet met welk werk hij uiteindelijk zal uh, afkomen dat is het risico van de creatie Wat je net hoorde was een van de werken die door het Transit Festival besteld werden. Maar Klaas, wat hebben we nu eigenlijk geluisterd? Um, we hebben net geluisterd naar uh, Terzetto Spezzato, een, een creatie eigenlijk van Robin de Raaf in uh, 2007. Dat uh, was een opdracht eigenlijk van Transit. Robin de Raaf is een heel jonge componist uit Nederland. En... Um, dat concert was eigenlijk zo opgevat um, er was één repertoirewerk gekozen van Klaus-Steffen Maankopf met een heel ergenaardige bezetting, uh, iets van vier piccolo's, drie trombones um, een, een heel ongebruikelijke samenstelling en dan zijn er eigenlijk opdrachten gegeven aan verschillende componisten om met iets van die bezetting eigenlijk iets te gaan doen en Robin Draaf heeft ervoor gekozen om de drie trombones uit het ensemble te gaan isoleren en dus een werk te schrijven voor eigenlijk drie keer hetzelfde instrument um, het was met een, een heel mooie ruimtelijke opstelling, trombones op een lange rij zover mogelijk uit elkaar. Wat als je in het midden zit natuurlijk uh, ruimtelijk ook wel uh, interessant is. En um dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe je als programmator van een creatiefestival, waar je dus eigenlijk heel veel vrijheid geeft aan de componist, toch op bepaalde manieren ergens wel kan sturen of een, een lijn kan geven. In dit geval nu een bezetting. Het kan ook een, een bestaand werk zijn waar je vraagt aan de componist om daar iets mee te gaan doen, zich daartoe te verhouden ofzo. Dat is niet altijd zo. Er zijn ook gewoon losse creaties, maar dat is een mogelijkheid om dat toch een beetje een bepaalde richting te geven. Heb jij dat stuk vorig jaar gezien, Maarten? Was het vorig jaar? Ik heb het in alle geval gezien. 2007. Ja. 2007, ja. Ik heb het in alle geval gezien. Um, ja, ik vond het een heel interessante manier van werken met, met die, telkens die duos of trios van dezelfde instrumenten. Zo interessant dat wij trouwens de volgende versie van New Noise uh, aan hetzelfde concept wijden, maar dan met improvisatoren. Twee mensen die improviseren met hetzelfde instrument en dat kan, kan zeer speciale dingen Opleveren. Maar je zal het eerst nog even moeten uitleggen wat dat New Noise uh, juist is. Uh, dat is al de derde keer dat het uh, georganiseerd wordt? De derde keer, ja. Het is een, het is een speciaal uh, festival binnen de reeks, de nieuwe reeks. Uh, het gaat altijd door in april, een weekend, een tweedaagse. En um, wij nodigen dan van, van over heel de wereld uh, improvisatoren uit. Dus mensen die... Niet uit de, per se uit de jazz, jazzwereld komen, maar uit de vrije improvisatie. Dat wil zeggen dat zij vanuit, vanuit hun eigen achtergrond improviseren. Dat kunnen bijvoorbeeld Japanse muzikanten zijn die eerder aansluiten bij, de, bij Japanse muziek. Kunnen muzikanten uit Amerika zijn die eerder een jazz of rock achtergrond hebben. En die worden dan samen op het podium geplaatst en we zien wel wat daaruit komt. En dat is, dat is het opzet van, van het New Noise Festival. En het laatste leek net de uitlaat van een motorrijder. En we genoten van een stukje geïmproviseerde muziek en het werd gespeeld door violiste Gunda Gottschalk, accordeoniste Ute Vulker en contrabassist Peter Jacquemais. En deze laatste die steekt trouwens het programmatie van de Noon Noes Festival mee in elkaar. Maar we zijn weer van ons pad aan het afdwalen en dat pad dat werd gelegd door Karel Goeivaerts. De componist waarover nu in de leeszaal van de Universiteitsbibliotheek op het Ladeuze een tentoonstelling loopt. Maarten Kwanten en de Nieuwe reeks zorgden samen met Matrix voor die tentoonstelling. Maarten vertelt hoe ze tot stand kwam en wat Goeivaerts nu met, net met Leuven te maken heeft. Well, Karel Goeivaerts is hier aan de KU Leuven, aan de, aan de afdeling muziekologie, eh, docent geweest. De Sera-leerstoel was dat eh, in de tijd. Hij heeft ook stukken geschreven voor de universiteit trouwens. Uh, er loopt het onderzoeksproject waar wij in werken. Uh, spitst zich ook toe op de muziek van Goeivaert. Dus Goeivaert is wel duidelijk sterk verbonden met, met onze universiteit. Het volledige archief met, met zijn nalatenschap... zijn handgeschreven partituren, zijn notitieboekjes en zo... die zijn allemaal uh, opgeslagen in de Centrale Universiteitsbibliotheek. En daar zijn bijzonder mooie dingen bij. Uh, niet enkel om te zien, maar... Um, ook omdat ze zo'n belangrijke impact gaat hebben op, op de muziekgeschiedenis. En die liggen daar dan maar te liggen in een kluis. En dus dachten we van, we moeten dat eens laten zien. We gaan dan da, tonen hoe die dingen eruit zien. En dus is die tentoonstelling er gekomen in, samenwerking, in een samenwerking tussen de nieuwe reeks en Matrix. Waarbij de nieuwe reeks um, het concept uh, bedacht heeft en een concert geprogrammeerd heeft met uh, werken van Karel Huiverts naast werken van tijdgenoten en uh, Matrix heeft daarna de tentoonstelling gebouwd aan de hand daarvan um, en ze hebben eigenlijk een, een, een soort van chronologische tentoonstelling proberen te bouwen, beginnende bij de beginjaren van Goeivaars in de jaren 50 en tot het einde van zijn leven en ze hebben dat gedaan aan de hand van zijn autobiografie, Carl Goeivaars een zelfportret, een, een portret dat hij in de jaren 80 over zijn eigen leven geschreven heeft, waar fragmenten de bezoeker door de tentoonstelling leiden. Dat zijn bijzonder mooie dingen te zien, grafische partituren, uh, dingen die normaal niet geassocieerd worden met, met muziek, mooie tekeningen. Ook van zijn eerste elektronische werken in de jaren 50, mooie notitieboekjes waar, waarin eigenlijk enkel getalletjes staan, maar getalletjes die wel de hele muziekwereld veranderd hebben. Getalletjes die aan de basis liggen van de moderne synthesizers, waar, waar Goeivaerts eigenlijk zo de bedenker van is, samen met Karlheinz Stockhausen. En omdat we niet genoeg kunnen krijgen... luisteren we hier nog even naar een stukje van Karel Goeivaerts. Het is zijn tweede litanie voor drie percussionisten. Het is toch even schrikkelijk als je al deze dingen voor de eerste keer hoort. We vroegen ons af waar we eigenlijk best mee zouden starten... als we met deze toch wel moeilijke muziek kennis willen maken. Er wordt vaak gezegd dat hedendaagse muziek... in de cerebrale uh, hoek van, van het hele muziekspectrum zit... Wat eigenlijk onjuist is. Hedendaagse muziek kan van alles zijn. Kan zeer cerebraal zijn. Is dan ook niet fout als een componist er wat uitleg bij geeft en het publiek het wel snapt. Kan een, een diepere muzikale ervaring uh, betekenen. Maar er wordt ook heel wat muziek geschreven vandaag de dag. Die in, binnen de muurtjes zo gezegd, van, van de hedendaagse kunstmuziek vallen. Die zeer, zeer direct aansprekend zijn, waar er een, een directe communicatie is tussen uitvoerders en publiek. Ik denk dan bijvoorbeeld aan, aan muziek van Brian Ferniehow, die een, een heel hoge moeilijkheidsgraad heeft voor de uitvoerder, maar dat het publiek ook, ook die spanning voelt die er, die er op het podium hangt, die muziek. Je hoort van alles heel veel, een grote walm van klanken, en de uitvoerder zit daar te zweten op het podium. maar Dat geeft, dat geeft een ongelooflijke ervaring in de concertzaal. Ik herinner mij een van de eerste edities van Transit, waarin uh, IMPs zijn Opus Contra Naturam Opus Contra naturam speelde en, en het is eigenlijk onmogelijk om uit te voeren, maar het is zeer fysiek in, in aanblik wij uh, hebben ons bij de nieuwe reeks, uh, tijdens het komende voorjaarsseizoen, ook gericht net op, op dat aspect van muziek op het, het lichamelijk, het fysieke de fysieke communicatie tussen uitvoerders en publiek en een mooie opstap voor mensen die, die er niet echt goed in thuis zijn ...is ons concert van 20 februari, waarin het stuk 3 van Sergio Verstokt op het podium staat. En dat is een stuk dat eigenlijk constant werkt met, met fysieke ervaringen van bijvoorbeeld de ruimte. Het eerste proces dat Verstokt gebruikt, werkt met ritselende geluiden die van overal in de zaal komen. En die, die toen ik het stuk voor de eerste keer hoorde, bijna, bijna angstreacties opwerkte, van, van wat hoor ik daar en daar... En dat stuk eindigt in een ongelooflijke orgastische explosie van, van slagwerk, van, van heel luide, versnellende beats waar, waar, waar je totaal in meegezogen wordt. Dus cerebraal is dat absoluut niet te noemen. En Klaas, heb je zelf misschien nog een, nog een andere tip? Goh. Het hangt natuurlijk van, van de personen zelf af die, die naar zo'n concert willen gaan. Je hebt mensen die zich graag laten verrassen en je hebt mensen die graag goed voorbereid zijn. Um, ik merk dat er, en dat doen we bij Transit natuurlijk ook, um, dat er een groeiende tendens is om toelichting te geven bij een concert. Maar dat is natuurlijk niet verplicht. Bij Transit laten wij zoveel mogelijk de componisten zelf aan het woord. Uh, dat is natuurlijk ook omdat er buiten de componisten zelf meestal nog niemand iets weet over die werken. dat spreekt voor zich. Um, maar ook bij andere concerten um, en dat zie je ook bij de nieuwe reeks en andere uh, organisatoren, wordt er heel vaak toelichting gegeven voor een concert en um, als je als publiek goed voorbereid wilt zijn en nog niet echt vertrouwd bent met, um, met nieuwe muziek in het algemeen of met die werken in het bijzonder dan is dat een kans om, om daar naartoe te gaan en om, om daar eigenlijk alles te horen wat je kan gaan verwachten. Maar het is even legitiem om, om gewoon um, de zaal binnen te stappen en je te laten verrassen door wat er komt. Ik heb al heel veel mensen gehoord die um, voor het eerst naar een concert met nieuwe muziek kwamen en, en die nadien kwamen zeggen van, ik wist totaal niet wat ik moest verwachten en ik had zo'n beeld van klassieke muziek, dat is zus en zo en we kennen Bach, Mozart en Beethoven um, maar die dan zeggen, ik had nooit verwacht dat dit vandaag geschreven wordt en het is fantastisch en geweldig en ik weet er niks over, maar het, het was een geweldige ervaring. En dat zijn dan vaak mensen die daarna bijvoorbeeld nog meer op zoek gaan naar, naar informatie. Dus het hangt eigenlijk een beetje af van wat je als, als mens zelf wil. Wil je graag goed voorbereid zijn? of wil je laten verrassen? En één ding is zeker in de muziek die vandaag gecomponeerd wordt. Die muziek is vaak zo verscheiden. En, en daar zijn zoveel verschillende richtingen in dat je bijna per definitie verrast kan worden eigenlijk als je naar een concert gaat. En dus ook voor ieder wat wils? Ja, absoluut, absoluut. Zelfs binnen één concert zijn er vaak heel verschillende richtingen die bewandeld worden. En, uh, absoluut. En dat was een stukje van Brian Ferenhue waar, uh, waarover Maarten net sprak. Het stukje was uit zijn opus Contra Naturam. Dat stukje is trouwens ooit door Transit besteld en dat heeft daarna voor de doorbraak gezorgd voor Brian Ferneyhough in dat kleine wereldje van hedendaagse klassieke muziek uiteraard. Om te eindigen wilden we natuurlijk met een klap op de vuurpijl uitgaan en we vroegen aan Maarten en Klaas hun top drie van de hedendaagse klassieke muziek. En raad eens wat, makkelijk vonden ze het niet. Um, er is een componist waar ik met mijn werk het meest mee bezig ben, dat is Elliot Carter. Dat is een Amerikaans componist die digit, uh, alle, eind 2008 eigenlijk 100 geworden is. Um, dat is eigenlijk een voorbeeld van een componist die je meer bij het cerebrale mag, mag rekenen. Dat is een, een, een echte academische componist um, die ook heel wiskundig te werk gaat in het, het ontstaat komen van zijn composities. Um, maar die, die voor mij een, een heel aantrekkelijke manier van componeren heeft en, en ook een heel mooi klankbeeld eigenlijk geeft. En hij werkt altijd met de bestaande klassieke instrumenten, orkesten, uh, ensembles, dus hij blijft eigenlijk binnen die paden en heeft daar eigenlijk zijn eigen talen in ontwikkeld over een, een hele lange periode van meer dan 60 jaar. Dus dat is één. Um, ik ga zeker verkeerde mensen nog uh, vergeten. Maar je hebt natuurlijk ook Serge verstokt. Wat, wat Maarten en ik denk ook wel een beetje delen als, uh, als favoriet. Is iemand van bij ons. Die, die heel actief is op dit moment. Die ook ongelooflijk goed weet waar hij mee bezig is. Maar die in tegenstelling tot Carter. Het, het instrumentarium volledig. Openbreekt, loslaat en ook gebruik maakt van elektronica, van ongebruikelijke speeltechnieken en ook enorm met de ruimte gaat spelen en procesmatige composities gaat maken. Die ook naast het cerebrale heel, heel fysiek inderdaad hun uh, uitwerking hebben bij het publiek. Um, dus die ook op die manier eigenlijk uh, zeer aantrekkelijk zijn. En dan zou ik eigenlijk moeten denken wie ik als derde, misschien moet Maarten eerst nog een paar namen noemen, dat ik ondertussen wat tijd krijg om uh, een derde naam te zeggen. Ja, ik heb, ik heb er ooit. Uh... Over nagedacht, welke, welke, zou ik nu, welke componisten zou ik in zo'n lijstje zetten? Eigenlijk naar aanleiding van Clara, die altijd dat soort van lijstjes willen Bij andere mensen. En ik dacht dan van welke componisten zou ik daar nu in het lijstje van zeven. Het was een lijstje van zeven zetten. En ik kon er niet bij komen. Ik, ik wist niet welke, welke topcomponisten ik zou moeten noemen, of topstukken. Maar daarbij horen in alle geval. Um, werken uit, uit heel diverse periodes. De jaren 50 is voor mij Caroline Stockhausen een geweldige componist met, met vooral zijn elektronica die hij op dat moment maakte, die op dit moment nog altijd nieuw klinkt. Dus die ongelooflijke frisheid daarvan, op dat moment de ruimtelijkheid ook. Eh, jij neemt hier mijn mijn met een surround-opnameapparaat. Iedereen heeft tegenwoordig home, home cinema in zijn, in zijn living staan. Maar Stockhausen maakte in 1956, 1956 een stuk voor vijf luidsprekers rond het publiek met draaiende klanken, roterende klanken. Dat, dat moet ongelooflijk geweest zijn. En dat staat absoluut in mijn top drie dat werk. Dan heb je recentere dingen zoals Surincise van Pierre Boules. Is dat een, is een jaren tachtig werk dat misschien, misschien zelfs bepaalde romantische trekken heeft. ...maar dat ongelooflijk sterk gecomponeerd is... ...maar van een heel andere aard als de Stockhausen... ...Minimal Music, Philip Glass, ...Einstein on the Beach... ...iets, iets dat misschien ook wel bekender in, in de oren klinkt... Bij, ...bij de luisteraars... Ja, het kan heel divers zijn... ...maar het is moeilijk om, om... ...op die manier iets... ...een lijstje te maken. Je hebt er drie gezegd, hè, drie vernoemd... Ja, drie dus, uh, ja. ...en we zijn nog aan het wachten op nummer drie van Klaas. Ja... Eigenlijk alle namen die Maarten noemt zijn, zijn, zijn sowieso uh, van, van topniveau, dus daar kan ik zeker in volgen. Als ik dan toch een, een derde naam moet zoeken, die een beetje past bij wat ik al gezegd heb, um, dan is Maankopf misschien ook een Klaus-Steffen Maankop, een interessant componist, omdat hij ook zeer cerebraal werkt, dus die, die heeft ook enorm veel aandacht voor hoe alles in elkaar zit en denkt daar heel hard over na. Maar zijn muziek is, is van een extreme complexiteit, uh, als gevolg ook van, van zijn compositiemethode natuurlijk. En... Het is een soort complexiteit die zowel voor uitvoerder als voor het publiek eigenlijk te ver doorgedreven is, die eigenlijk niet meer te vatten valt. En um, dat maakt ook dat een uitvoering van die werken ook voor het publiek eigenlijk een, een, een zeer lijfelijke ervaring wordt en een... een, een een echt evenement, eigenlijk een echte gebeurtenis. Dus in die zin kan je misschien dan nog tussen Verstok en Carter zetten. In die zin dat hij de beide uh, elementen eigenlijk wel een beetje verenigt. Maar zoals gezegd, er zijn nog honderden andere composities en componisten die, die ongelooflijk boeiend en interessant zijn. En hoe meer je ervan begint te weten, hoe boeiender het wordt natuurlijk. En voor vele onbekend terrein, dus veel meer te ontdekken, dat is ook leuk natuurlijk. Absoluut. Bedankt. Graag. Ja. Tja, het blijft soms toch een beetje moeilijke muziek. Maar het kan ook anders. We gaan er even uit met een grote favoriet van Klaas en Maarten. Namelijk het nummer drie van de Belgische componist, componist Serge Verstokt. Meer informatie over de nieuwe Hedendaagse muziek in Leuven die je hier hebt gehoord, vind je binnenkort op onze blog. En dat is www.radioscorpio.com slash apropos in één woord. De tentoonstelling over, Se over nu ben ik het even kwijt. Goeie vaart. kan je nog tot het met volgende week gaan bekijken in de leeszaal van de Universiteitsbibliotheek. En dat is aan het Ladeuzeplein. En dat is dat plein met die hele grote naald waar bovenop een kever prikt van Jan Fabre. En volgende week zijn we weer terug met een uitzending over amateurfilmpjes. Tot dan.